Aan het B-verkeersinformatie. Er staan nog files op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 2 kilometer. De A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 3. De A50 Arnhem richting Os voor knopert Ewijk 3 kilometer. De A58 Breda richting Tilburg tussen Knopert-Galder en Ulvenhout 4. De N15 Europort Rotterdam bij Spijkenisse 5. En de N281 Vals richting Heerlen is dicht bij Heerlen-Zuid. En dat komt door opruimwerkzaamheden.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 Wij duiken diep in de wondere wereld van de computergames. En dat klinkt verontrustend, maar het is dan wel weer een hele geruststelling... dat onze gast is opgeleid als industrieel ontwerper... maar is overgestapt naar de game-industrie en met succes... want hij heeft voor PlayStation een spel gemaakt dat in het najaar uitkomt getiteld... Ip! En op! Hier is Richard Moeser. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, het werd bijna een commercial, Richard. Hoe ja. vond je het klinken? Ik heb nog nooit iemand het uh, zo mooi horen zeggen. <laughs> zo enthousiast. Je bent van uh, 1979, begin 30 ben je dus. Wat zijn de spelletjes van jouw jeugd? Uh, ik begon eigenlijk, eigenlijk vrij laat. Uh, ik heb een jongere broer... Hoe bedoel je, je begon vrij laat met spelen? Ja, nee. als ik, als ik dan nu... Uh, nu ben ik een beetje in die game-industrie terecht ja. En dan hoor ik verhalen van, van andere jongens die daarin zitten. En die waren allemaal al op, op de eerste Amiga. En uh, de, de allereerste apparaten waar je spelletjes op kon bouwen en spelen. Daar waren zij al bezig. En dan voel ik me altijd een beetje traag. Want volgens mij begon ik ja, echt pas te spelen bij de, bij de Sega Mega Drive. Dat is een van de ja, het is ondertussen natuurlijk een hele oude spelcomputer. ja. en, uh, maar en dat hoe is... oud was je toen? Uh, ik denk dat dat vanaf mijn tiende was, zoiets. ja, maar de, de, uh, ganzenborden met blokken spelen, ja. Lego. ja, dat ook. Lego is een. Playmobil. Uh, Lego heb ik, uh, daar heb ik zeker meer uren in uh, zitten dan in uh, spelletjes in die tijd. Hm. en uh, wanneer deed die computer dan zijn intrede? was dat uh... Zo rond je tiende ook. Ja, je had natuurlijk dan de spelcomputer. Wat ja, dat was toch eerst wel echt spelcomputer. Maar ook, ja, ik denk vrij kort daarna hadden wij uh, de eerste pc dan. Mm -hmm. Ja, en dat was toch ook wel veel spelletjes spelen. En was dat wat? Ik bedoel, wond dat het onmiddellijk van uh, Lego en, en Playmobil of... Nou, het heerlijk is, in die tijd heb je, je hebt zoveel vrije tijd. Dat, uh, dat gaat allemaal prima naast elkaar. Dus Er, er was Lego, er was buitenspelen, er, was, uh, er waren een hoop computerspelletjes. En er was nog een hoop anders. Maar dat, dat ging prima. Het was niet dat het een het echt won van het ander. Maar het is altijd een beetje afgang, een afgang om dit te moeten vertellen... aan jouw collega gameontwerpers begrijpen. Nou, ik, ik, ik verbaas mezelf er wel eens over. Dat ik denk van, oh, ben ik dan echt, uh, echt later begonnen? Uh, maar... Want die anderen, die... Andere, die, die... Nou, er zijn, er zijn genoeg die echt al heel jong begonnen met uh, ook echt programmeren. Dus, dus uh, ja, vrij snel al bestaande spelletjes aan gaan passen. En uh, ja, daar echt al op een hele jonge leeftijd echt uh, van die wiskids in zijn. Ja. En dan was, was ik toch wel wat later er pas uh, bij betrokken. Maar jij wil ook gewoon striptekenaar worden of architect, toch? Ja, ja eigenlijk wel. Maar ik, ik heb ook nooit gedacht dat je, dat je echt game designer kon worden, er waren, ja, nou. Zeg maar, striptekenaar, dat was misschien ook niet helemaal realistisch geweest. Uh, maar architect wist ik in ieder geval. Dat is een beroep. Dus mm -hmm. op een gegeven moment wist ik ook nou, ik, ik wil dan wel architect worden. En, um, en dat de... had dan weer mee, meer met die Lego te maken waarschijnlijk. Ja, het leek me fantastisch. Uh, ontwerpen leek me altijd al heel erg leuk. Mm -hmm. En tekenen, en het leek me heel creatief. Uh, en dat was waarschijnlijk ook een van de weinige creatieve beroepen die ik dan kende, op, uh, op, uh, midde... of tenminste begin middelbare school. Oh. En uh, eigenlijk eindmiddelbare school. Toen kwam ik ook een keer in aanraking met uh, industrieontwerpen. Dus productontwerpen. En toen dacht ik, oh, maar dat, dat past misschien nog wel beter. En in die tijd waren er, zeker in ieder geval in Nederland... geen opleidingen die, die iets met games deden. En nu is dat anders. Dus nu kan je gewoon zeggen, ik ga game design studeren. Maar dat was toen niet. Dus nee. voor mij is die... Uh, die fantasie ook nooit echt aangewakkerd dat ik dat zou kunnen gaan doen. Nee, en jij ging dus ook heel keurig naar de Technische Universiteit in Delft. Bent daar ook gebleven en hebt gewoon je eigen studie gecreëerd, als het ware. Je ging industriële vormgeving doen, maar je studeerde af als uh, game designer. En dat ben je nu. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Uh, en uh, we bespreken eerst even het nieuws. En dan gerelateerd aan de wereld van de games. Want er verschijnt nog alles wat. Zoals vandaag bijvoorbeeld de vrienden van uh, Breivik uh, verschenen voor de rechtbank. En uh, zij vertelde onder andere, we wisten het natuurlijk ook al wel... dat Breivik echt een jaar lang onafgebroken heeft uh, gegamed, hè? Hey, Ik weet niet of hij echt onafgebroken heeft gegamed. Nou, heel erg Bij, veel. Vast... Bij zijn moeder thuis, okay, toch? Dat ja, is het dat verhaal. Zo, ja. Dus die zorgde voor zijn natje en zijn droogje. Ja. En hij was aan het gamen. Ja. Wat voor spellen speelde die? Want dat is inmiddels bekend. Uh, wat ik nu begreep is dat hij veel World of Warcraft speelde... en Call of Duty. Ja. En uh, daarbij is die, die eerste eigenlijk helemaal niet uh, gewelddadig. Uh, dat is meer een fantasiewereld... waar je met heel veel andere spelers tegelijkertijd uh, avonturen in, uh, in ervaart. Uh, en die andere, Call of Duty, dat is meer... Ja, dat is echt een oorlogssimulatie, uh, zou je kunnen zeggen. Of echt een vechtspel. En kijk jij hiervan op? Heeft het een iets met het ander te maken? Um... Eén is dus helemaal niet gewelddadig, zeg je? Nee, nou... Ik kijk er niet van op dat hij die spellen heeft gespeeld. Want dat, dat doen een hele hoop andere mensen ook. Dus dat zijn, dit zijn ook twee spellen die echt super veel gespeeld worden. Dus wat dat betreft is het niet bijzonder. Um, en kijk, je wordt er niet per se gewelddadig van? Nou, je wordt er in ieder geval geen psychopaat van. Hmm. En, um, en kijk, mensen die misschien verslavingsgevoelig zijn... die stoppen zoveel uren in zo'n spel dat ze te weinig buiten komen. Dat is voor niemand goed. En dat maakt je vast ook niet toleranter... Maar nog steeds, daar word je geen... Uh, Psychopaat ja, Nee, dat, dat gebeurt niet op nee. die manier. Dat Toch gaat ergens anders Wordt het vrij vaak uh, benadrukt, hè? dat ja. die uh, game verslaafd was? Ja, ja dat, is, dat is ook... Maar voor, voor veel mensen zijn games nog steeds uh, iets... waar, waar ze nou, eigenlijk heel weinig mee te maken hebben. En ook echt een beeld... Nou, ze hebben er geen positief beeld van. Of ze, ze denken vrij snel aan gewelddadige uh, schietspellen... Um, maar ja, dat, is natuurlijk... dat heeft waarschijnlijk alles te maken met uh, de wereld van de media... die toch beheerst wordt door 40-plussers. Uh, ja, dat zijn de berichtgevers, de, zou dat de, het kunnen zijn? De game-industrie is vrij, is vrij jong. Als je het vergelijkt met de film en, uh, en andere uh, culturele uitingen... Dan, ja, daar hebben we onderhand veel meer ervaring mee. Mm -hmm. De uh, filmindustrie werd eerst ook heel erg sceptisch naar gekeken. en ja, Als je ziet wat voor gewelddadige films er nu uitkomen... Uh, dat hebben we al lang allemaal geaccepteerd. Mm -hmm. dat, dat je, daar naartoe kan, je kan naar een horrorfilm gaan... en je komt niet naar buiten als uh, moordlustig uh, <laughs> psychopaat. Um, strips hebben ook een hele moeilijke fase in het begin gehad... waarbij iedereen dacht dat je dat je, je ziel verpestte... door dat soort uh, rare cartoons uh, te lezen. En games ja, die, die beginnen nu langzamerhand... een beetje uit hun uh, obscure hoekje te komen. Ja, ja. Die maken allemaal dezelfde ontwikkeling mee. Zodra er iets nieuws is en men nog niet zo goed weet hoe en wat dan is het gevaarlijk en eng. Ja, ja onder andere wel. Ja. Hm. Toch uh, is inmiddels ook al wel vastgesteld... de afkekenklinieken zitten er vol mee... dat er een hoop mensen verslaafd raken zijn aan uh, games. Mm -hmm. Diablo 3, uh, dat is het laatste verhaal... stond nee. vorige week in NRC Next. Een spel waar echt jarenlang naar uitgekeken is. Een enorme buzz omheen is geweest. En um, daarvan wordt nu al gezegd... van ja, het, het loopt uh, spuigaten uit... Er zijn nu alweer heel veel mensen die eindeloze Diablo 3 aan het spelen zijn. Ja. En uh, rap op weg zijn verslaafd te raak. Ja, je, je hebt eigenlijk je hebt misschien een beetje een tweedeling erin. Je hebt nu spellen die mensen heel snel tussendoor even spelen. Dus iedereen heeft op zijn mobiele telefoon spelletjes... die je bij wijze van spreken in vijf, tien minuten even... terwijl je in de trein zit, uh, tussendoor speelt. En aan de andere kant zie je spellen waar, waar je 60 of, uh, of 80 uur... Uh, uh, of, wel, of nog veel meer uh, speeltijd in hebt. Ja, dat, ja, je kan dat zien als, uh, als verslaving. Um, ja, je moet de tijd er maar voor hebben, denk ik altijd. Ja. Ja, je moet dus ook wel een beetje verslaafd misschien raken om, uh, om het zo lang leuk te vinden. Hoe lang duurt jouw spel eigenlijk? Um, waarschijnlijk zit dat tussen de drie, vier uur. Om, Want om, om hoeveel levels spelen. gaat het? We hebben nu vijftien levels. En die zijn allemaal ongeveer een kwartiertje lang. Maar dit hangt ook heel erg af van hoeveel ervaring spelers hebben. Dus spelers die, die veel Ik doe gamen. er waarschijnlijk ietsje langer over. Misschien net iets langer. <laughs> um, ja, dus daar, daar hangt het vooral, vooral uh, van af. Maar nou, ik denk niet dat iemand hier... Uh, Schokkend verslaafd aan gaat raken. Nee. nee. Maar goed, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Want die game-industrie, wil die nou mensen verslaafd maken? Want het spel is helemaal verkocht. Dan heeft het toch niet zo heel veel zin meer om. Want dat las ik ook in dat stuk. Dat, dat, dat, je, dat mensen echt de uitknop niet meer willen en kunnen vinden. Ja. En wordt een beetje gesuggereerd dat de game-industrie dat in, in werking zet. Maar waarom zouden ze, als, uh, ja, ik, ik denk als het, bij het spel een, verkocht is? Een spel als uh, Diablo 3 zal het daar minder om gaan. Ik denk dat die makers die willen gewoon. Ja, Zo'n grootse ervaring neerzetten. Uh -huh. dat, ja, voor sommige mensen is dat. Die, die gaan er gewoon helemaal in op. En die kunnen daar dus ook heerlijk 100, uh, 100 uur of meer in rondwalen. Ik weet ook niet of dat zo erg is. Uh, ik denk dat die gameverslaving. die zit meer in, um, in spellen. Die, in, die handige trucjes gebruiken. om jou elke keer. Uh, net weer terug te laten komen. Dus, uh, de, en dat, dat zijn ook spellen. die misschien. veel onschuldiger lijken. Dus. Facebook-spellen uh, als Farmville. Of uh, ja, veel spellen op uh, mobiel. Um, die producenten hebben namelijk wel baat bij dat je terug blijft mm -hmm. komen. Want dan blijf je misschien geld uitgeven in die game. Dus ook binnen dat spel kan je guit, geld uitgeven aan... Uh, bepaalde uh, voorzieningen voor je, voor je boerderij. Of, uh, nou, ja, ja, en dan is het natuurlijk overduidelijk. Dan, dan wil je duidelijk. geld verdienen. Ja. En dan... Dus die spellen wil je eigenlijk juist heel verslavend maken. Hm. En... Uh, bij andere spellen is het veel minder belangrijk, want die verkoop je en je wil wel een je wil je fans uh, zoals bij Diablo 3 dat is echt duidelijk een, uh, een groep fans die dat spel die daar al heel lang op zitten te wachten, ja die wil je tevreden stellen, dus die die geef je een, uh, ja enorm veel waar voor hun geld. Uh, Best ja. verkochte spel van dit moment, hè? Nog nooit zoveel uh, vraag naar geweest. Um, nog een ander bericht in de Volkskrant van vorige week. Een bespreking van een boek, Beter dan echt. Hoe games ons gelukkiger, slimmer en socialer kunnen maken. Dat kan namelijk ook. Dat weet jij ook inmiddels. Um, uh, er worden allerlei experimenten gedaan om met games maatschappelijke problemen aan te pakken. Er stond een verhaal nee. in over Delft, uh, uh, waar de Energy Battle werd gehouden, allemaal studentenhuizen die tegen elkaar gingen bettelen wie het beste, uh, het zuinigst met energie omging. Ja. Um, is dat iets? Dat is natuurlijk een geweldige vinding als je inderdaad via games de wereld kan verbeteren. Um. Nou, het is zeker iets wat heel, erg, uh, wat heel erg veel interesse wekt op het moment. Um, en er zit ook wel er zit een hele duidelijke grondslag aan vast. Want, want games, die kunnen je ook echt iets leren. En, uh, en dat leerproces kan ook echt leuk zijn. Dus als jij uh, een spel speelt en je merkt dat je daar steeds beter in wordt, ja. dat is voor je hersenen een heerlijke prikkel. Van, oh, ik word weer beter. En, dus als jij steeds die fiets. Niet alleen krijgt, voor je hersenen. Nou ja, Voor het ja. hele gestel. <laughs> Misschien wel. Ja. Dus, dus dat gevoel, dat, ja. dat is heel prettig. En als je dat kan koppelen aan het, aan het leren van iets nuttigs. Ja. Dus het merken van hé, hey, ik word steeds beter in, mijn, uh, in de energie afstellen in mijn huis. Of uh, in, uh, in het leren van Frans. Of noem maar iets. Mm -hmm. um, dan kan dat zeker een heel groot maatschappelijk nut hebben. Het heeft misschien als gevaar dat mensen wat luider van worden en alleen nog maar. Dingen willen leren als ze op die manier geprikkeld worden. Maar het is. Het ja, is... dat kan ook weer niet de bedoeling zijn. Trouwens, ja. uit dat onderzoek van Technische Universiteit Delft bleek dat zodra de battle voorbij was. Uh, ja. de koelkast weer uh, ruim ja. aanging en uh, de lichten weer bleven branden. Ja, dus dan ik... moet je zo'n battle er ook nog eens inhouden de hele tijd. Ja, of je moet, je moet heel goed beseffen wat je daarmee echt wil leren. Ja. Dus als zij in dat geval, wat ik me kan voorstellen, is. zij willen je misschien bewust maken van hoeveel. Uh, wat gebruikt die uh, koelkast nou eigenlijk en de wasmachine en die spaarlamp, et cetera. Mm -hmm. En dat is ze misschien wel gelukt. Ja, ja. En dan vervolgens die gedragsaanpassing van die studenten... dat is weer een ander verhaal, want misschien vinden zij het wel helemaal niet interessant... om, uh, om ja, hun stroomgebruik aan te passen. Want misschien voelen zij het ook wel niet eens in hun portemonnee. Uh, dus dat is, dat is weer een ander verhaal. Maar het bewustzijn is wellicht wel gelukt. Ja, ja, en zo zou er ook een mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld met een smartphone en een app te zorgen dat mensen zwerfafval gaan oppakken van straat? Wel een uitdaging, maar uh, <laughs> ongetwijfeld te doen. Maar dan, dan kan je je ook afvragen, wat wil je die mensen leren? Want je kan mensen, je kan mensen bij wijze van spreken punten geven... als ze zwerfafval oppakken. Op, ja. uh, maar eigenlijk wil je dat mensen niks weggooien. Dus eigenlijk wil je een spel ontwikkelen waarin mensen doorkrijgen van, hey, als ik dit weggooi... dan moet iemand anders het voor me oprapen. Ik, ik dat zou nog beter zijn, Richard, als jij dat Misschien nou eens gaat ontwikkelen. Ja, <laughs> ik zit nog wel iets meer in de entertainmenthoek op het moment. Op dit moment. Goed, uh, nou, ik denk dat er al veel luisteraars zijn... die ontzettend veel vragen hebben dan wel opmerkingen. Die kunnen bij ons terecht op onze website radiokunsthof.nl... of meld u via Twitter, hashtag radiokunsthof. En de tegel ligt daar, een heel gewone witte uh, badkamertegel. En die ga je zo dadelijk beschrijven, Richard Boeser. Hey, ik zei het net al, je wilde vroeger striptekenaar worden of architect. Nou, striptekenaar ben je eigenlijk bijna... want je treedt aanstaande uh, zaterdag op bij de illustratiebiennale. Je valt dus onder uh, het kopje illustrator, wat toch heel bijzonder is, hè? Ja, nee, Naast Jo dat... Zwarte, ja, Siegfried Wolter. Ja, dat, dat wel een beetje gek, eigenlijk. Ehm... Um... Ja, ik heb nog niet het gevoel dat ik daar helemaal thuis hoor. Ik heb mezelf nog nooit als illustrator gezien. En ik heb voor dit spel dan, dan ook echt de vormgeving gedaan. Ja, nou dat ziet er toch behoorlijk geïllustreerd uit. Ja, het, het is ook zeker geïllustreerd. Maar uh, ja, om naast een Joost Zwarte te staan, dat is niet hetzelfde kaliber. Nee. Daar ben ik niet. Maar je maakt er onderdeel van uit, want zo breed uh, is de Illustratie Biennale. En we spraken Marlies Visser, de organisator, zelf ook illustrator. En uh, zij zegt over jou, hij is geen klassieke illustrator... maar hij heeft deze capaciteit wel in zich. Hij vertegenwoordigt, hij vertegenwoordigt de gametak van illustratie. We hebben niet naar illustratoren van grotere games gekeken... omdat zij vaak maar een klein deel van de game illustreren. Zoals bijvoorbeeld de knoppen. Ja. Um, en hij is in zijn eentje en vertegenwoordigt beide. Dus zowel het ontwikkelen van de game als uh, de illustratie. Nou, En het ziet er inderdaad, we hebben het hier voor ons. De laptop met jouw spel. En het ziet er waanzinnig mooi uit. Iedereen kan op een gegeven moment gaan kijken, want... Uh, um, uh, wanneer is het? Ja, je zet hem nu even aan. En in dit najaar, hè, eigenlijk zou het in maart al zover zijn. Dan is uh, jouw eerste spel, Ip and Up... Uh, wordt gelanceerd door PlayStation Network van Sony. Een hele grote jongen. Uh, uh, en voordat we het over jouw spel gaan hebben... Um, eerst even het verhaal van de zegentochten. Want hoe komt iemand die de gamewereld eigenlijk nauwelijks kende? Want zoals gezegd... Industriële Vormgeving gedaan. Technische Universiteit Delft. Hoe komt zo iemand bij Sony terecht? Um, zal ik het hele verhaal doen? Doe het hele verhaal. <laughs> het, uh, nou, Dat begon dus tijdens mijn studie. En uh, met name richting het einde van mijn studie... kreeg ik minder interesse voor productontwerpen. En, uh, en zag ik iets in de game-industrie gebeuren... wat ik heel erg interessant vond. <coughs> en dat was de eigenlijk de ontwikkeling van uh, steeds meer onafhankelijke producties. Dus eigenlijk kleinere studio's die weer uh, innovatieve producten gingen maken. Mm -hmm. En dat, uh, dat was voor mij... Uh, uh, ja, dat had ik een, een lange tijd niet gezien. Want wat daarvoor heel lang gaande was... is dat de, de game-industrie die begon ooit heel vernieuwend... met allemaal mensen die uh, op hun zolderkamer, bij wijze van spreken... de, de meest fantastische dingen in elkaar uh, knutselden... En dat werd natuurlijk een steeds serieuzere industrie. Want het werd duidelijk dat je er geld mee kon verdienen. En de producties werden steeds groter. En, uh, en ook, uh, het is ook niet los te koppelen van de technische ontwikkeling. Dus mm -hmm. technische ontwikkeling ging heel hard. Um, dus je had eerst een paar creatieve nerds op zolderkamertjes. Ja, eigenlijk wel. Artistieke nerds. En, ja. en toen ging de grote wereld zich daarmee bemoeien. Ja. Uh, lees de commerciële wereld. En werd het eigenlijk allemaal lelijker. Um, nou, het werd in ieder geval risicomijdend. Hm. Dus je, de, die producties werden steeds duurder. En, en wat je dan snel krijgt, is dan, dan krijg je een uitgever... die, die bij zo'n productie betrokken wordt. Want die uh, kan een bedrag investeren. Ja. Want je moet opeens in plaats van uh, twee man op zolder... <coughs> moet je uh, misschien veertig man in dienst uh, houden. Hm. Uh, en later zelfs nog grotere teams. Uh, en als je dus een, een bedrag van miljoenen moet investeren... dan ja, dan worden mensen risicomeidend. En risicomijdend heeft er heel erg toe geleid... dat uh, heel veel producties op elkaar zijn gaan lijken. Dus als een investeerder wil dan van tevoren weten... Van, ja, maar waarom gaat, dit spel, uh, waarom gaat dit spel zo leuk worden? En wat je dan krijgt, is dat mensen gaan zeggen... ja, het lijkt eigenlijk op dat en dat. Het is dit en dit race spel, maar dan nog sneller... en met uh, buitenaardse wezens. Dus, en die vernieuwing die is maar heel marginaal. Die zit niet meer in het originele concept. Want een origineel concept ontwikkelen... Uh, dan moet je, ja, daar weet je niet precies wat er uitkomt van. Eerst even naar jouw persoonlijke verhaal, Want ik ja, vind het heel goed dat je de achtergrond we... geeft. Maar ja. ik wil even horen hoe jij in L.A. terecht kwam. Ja, ja dit. Maak een paar sprongen. Dit, uh, dit vond plaats <laughs> en dit vond ik interessant. Ja. Dus toen heb ik ook aan het, einde van mijn of aan het einde van mijn studie bedacht. Ik wil proberen iets met games te gaan doen. En uh, uiteindelijk heeft dat vooral geleid tot, uh, tot mijn afstudeerproject. En mijn afstudeerproject was gedeeltelijk een onderzoek naar hoe speel, of waarom spelen mensen überhaupt spellen. Um, en hoe ziet dat ontwikkeltraject er nu uit in de industrie? Mm -hmm. En waarom is dat eigenlijk, dat was mijn persoonlijke vraag... waarom is dat niet zo innovatief als dat ik zou verwachten dat het is? Ja. En zo heb ik dat eerst, daar ben ik eerst een tijd mee bezig geweest... en vervolgens heb ik een ontwerpproces geformuleerd voor mezelf. van: Oké, okay, ik denk dat als je het zo en zo aanpakt... dat je je wel kan richten op innovatie. Uh, en dat ben ik gaan uitproberen. Dus het tweede gedeelte van mijn afstudeerproject... dat was het ontwikkelen van een prototype, een speelbaar prototype. Uh, en dat is uiteindelijk ip en op geworden. Dus dan maken we weer een sprong. Ja. Dus aan het einde van mijn afstuderen had ik ip en op, uh, speelbaar. Uh, en ook een hoop enthousiaste reacties om me heen. Alleen ik kende die game-industrie niet. En nee. ik, ik wist ook niet of dit spel, of ik, of ik daar realistisch mee. Of ik speelbaar gezien, was. Ja, of ik daar echt iets mee zou kunnen. Ja. Of mensen daar commerciële interesse in zouden ja. hebben. Um, dus dat, dat, bleef toen, uh, dat bleef wel een wens van mij. En ik ben gaan kijken wat ik daarmee zou kunnen doen. En op een gegeven moment kwam ik terecht bij een Amerikaanse organisatie... die uh, elk jaar een selectie spellen uh, uitkiest. En die meeneemt naar grotere evenementen. Dus vaak studentenprojecten of kleinere ontwikkelaars. Uh, zij kozen dit spel uit. En dat betekende dat ik opeens mee mocht naar de E3 in Los Angeles. En dat is een van de grootste uh, gamebeurzen in de, in de wereld. En dat was dus al heel bijzonder, dat jouw spel geselecteerd ja. werd... en dat je naar die beurs mocht in L.A. Ja, ja dat was voor mij uh, echt een moment dat ik dacht van... nou, hier, ja, hier moet ik dan maar naartoe en ik moet ja. maar kijken wat hier gaat gebeuren. Met die grote verbaasde ogen die je er nu ook bent. Ja, nou, ik, ik geloof echt, als ik achteraf <laughs> terugdenk hoe ik daar heb gestaan... waarschijnlijk stond ik daar echt uh, behoorlijk naïef tussen alle ont ontwikkelaars. En ik kan me ook herinneren dat mensen naar me toe kwamen... die. Uh, die heel enthousiast waren en mij allemaal verhalen vertelden. En eigenlijk wist ik helemaal niet zo goed waar ze het over hadden. <lacht> en achteraf denk ik, oh, ik had die, die kans, uh, had ik toen moeten grijpen. Maar uh, een van de partijen die toen in geïnteresseerd was, was uh, Sony. Dus uh, uh, iemand van Sony, die, die kwam me toevallig tegen. Die liep langs en daar speelde ik het spel mee. En die raakte enthousiast. En, Sony en, uh, Japan was dat, geloof ik. Hè? Ja, hij was, uh, hij was een vrij hoge uh, meneer bij Sony Japan. Um, en vervolgens stuurde die dan iemand van Sony Amerika naar mij toe, om te gaan praten. Uh, maar wacht, jij stond met die man uit Japan, jouw ja, nou spelerspel. Ja, hij was geen Japanner. Dat is oh, nou misschien ja, een beeld. Een uh, ja. uh, uh, uh, man. Ja, het was wel zo'n een hoge man. Uh, ja, en dat wist ik niet, want ik, hij kwam gewoon langs en ik, uh, hij uh, vroeg wat het was en ik zei, nou we kunnen het best spelen, dat, dat legt het het beste uit. Dus ik stond een tijdje met hem dat spel te spelen... en hij, hij was nieuwsgierig, dus hij vroeg allerlei dingen. Mm -hmm. En op een gegeven moment vroeg ik dan van... En, uh, wat doe jij? En toen kreeg ik dan, dan krijg je zo'n visitekaartje... waar iets van uh, President Sony uh, Japan op staat. <laughs> en ik, uh, nou ja, ik voelde de zenuwen alleen maar uh, door toen mijn lijf, lijf gieren. Uh, dus dat was een heel raar moment. Dat, dat was echt het moment dat het opeens allemaal serieus werd. Hmm. Van afstudeerproject naar iets dat, dat misschien echt potentie had. Ja. En zo geschieden, want ja. uh, het gaat nu dus gelanceerd worden. Ja. In het najaar, Ip en Op. Vertel even, wie zijn Ip en Op? Uh, wie zijn Ip en Op? Dat weet ik zelf eigenlijk niet goed. Het zijn uh, de, de twee hoofdpersonen van, uh, van dit spel... Een klein roze poppetje en een groen poppetje. Ja. Mannetjes, vrouwtjes. Nou, dat, is, dat is vrij belangrijk. Dat, dat laat ik helemaal in het midden. Mm. Um, ik heb ze vernoemd naar twee karakters... Uit, uh, uh, uit een roman van Jasper Forde, een, uh, een Amerikaanse schrijver. Um, daar, daar zijn het een soort bijfiguren in zijn boek... die ook in het begin van zijn verhaal nog geen geslacht hebben... Geen, eigenlijk geen identiteit, geen karakter... En gaandeweg dat, uh, dat ontwikkelen in zijn verhaal. En ik wilde eigenlijk ook, ook zoiets. Ik wilde dat mensen zichzelf konden identificeren met die karakters. Uh, dus dat ze niet zoiets hebben van oh ja, dat is een mannetje, dat is een vrouwtje. Of uh, de namen zijn Engels of uh, Grieks of Japans. Mm -hmm. Dat wilde ik allemaal niet. En ippenop en op voldeed daar heel goed aan qua ja. namen. En uiteindelijk hebben we gekozen voor een soort ja, redelijk miniem, miniem iconisch uh, ontwerp. En ja,. Zijn gewoon heel simpel. Ze zijn ja. behoorlijk universeel. Hè? Ja, ja. Barba-papa heel in de verte. Ja, maar ik merk, uh, maar zodra goed. je poppetjes abstract maakt, dan, dan is gaan het al ze al snel Barba-papa. Ja. Ja. En um, hoe, hoe, hoe ging je te werk? Ik bedoel, dat spel is daar nu. En uh, uh, waar begon het mee? Uh, het begon met een hele hoop uh, experimenteren. Dus ik wist uh, op het moment dat ik het traject starten om, om een spel te bedenken, mm -hmm. uh, wist ik wel bepaalde dingen. Ik, ik wist dat ik het heel uh, toegankelijk wilde maken. Dus ik wist dat, uh, nou, dat ik bijvoorbeeld geen ingewikkelde besturing wilde, maar ik wilde bijvoorbeeld ook geen ingewikkelde regels en ingewikkelde doelen. Ik wilde een helder uh, concept. Uh, ik wist dat ik een, een nieuwe basis wilde hebben, dus een nieuwe spelmechaniek die, die ik nog niet eerder in andere spellen had gezien. Um, wat geen sinecure is, lijkt me. Want ze nee, lijken eigenlijk allemaal een beetje op elkaar. Ja, nou er, er wordt gelukkig er wordt een hoop leuks gemaakt tegenwoordig. Maar uh, ja, je gaat het heel snel ergens mee vergelijken. Zodra je een idee hebt, dan denk je... ja, maar dat lijkt te veel daarop en daarop. Uh, maar ik ben, veel, ik ben veel gaan experimenteren, prototypes bouwen... en de ideeën die daaruit voortkwamen steeds, steeds verder ontwikkelen. En uh, op een gegeven moment lag hier eigenlijk de, de eerste schets voor... En dat was nog niet Ja, dat is niet wat je hier nu ziet. Maar dat ging wel over de basis van twee werelden die aan elkaar geplakt zijn. Waarin in de bovenste helft de wereld normale zwaartekracht heeft. En in de onderste het omgekeerd is. Ja, de wet van Newton gooi je ook nog maar even ja, op straat. Ja, nou, of hij krijgt hem twee keer dan. Ja. Um, en dat was eigenlijk de eerste basis. En ook de eerste klik die, die ik met het concept had: van, oh, maar dit is, een, dit is eigenlijk een heel simpel concept. Maar ik kan er wel. Uh, veel mee gaan doen. Ja. Je ziet dus eigenlijk een speelvlak van twee werelden met een horizontale balk in het midden van uh, het beeld. De bovenkant is de zwaartekracht zoals we hem allemaal kennen. Aan de onderkant, aan de onderkant is die precies andersom. Ja. Dus als je springt, dan spring je naar beneden. Ja, ja je kan aan alle, uh, allebei de kanten van die lijn kan je lopen. En je hebt dus je hebt twee figuurtjes en die twee uh, popjes moeten samenwerken. Laat ik tussendoor trouwens even voor de mensen die in de buurt van een computer zitten. Is het is wel aardig om jouw website te noemen. Want ja. daar kun je het spel een beetje zien. Ja, zeker. Het is er natuurlijk nog niet. Uh, richardboeser.com. Ja, dat kan. Op zich kunnen ze ook naar de, de site van Ip en Op zelf gaan. Dus okay. uh, dat is ip-and-op.com. En, en ip, ip met twee B's. Met dubbel en... B en Op ook met dubbel ja. B. Uh, daar, zie je, daar vind je het meeste informatie. Oké, okay, dan kunnen ze kijken. Ja. Nou is wel het meest bijzondere van dit spel. Je speelt het dus met z'n tweeën. Um, wat ook al bijzonder is. Want uh, je helpt elkaar. In plaats van dat je. Ik, ik heb de hele tijd de neiging om tegen de ander te spelen. Wat ja. bij mij en ik denk bij heel veel andere mensen toch al snel de gedachte is. Als ik een spel met iemand doe, speel ik tegen diegene. Ja. Maar in jouw geval uh, help je elkaar. Ja, dat, dat is... Het uh... is toch een beetje dat zwerfafval uh, opruimen. Ja, misschien is het toch wel... Het is <laughs> allemaal wel een beetje braaf en gezellig, ja, op die manier. Maar, uh... Nou, op zijn minst de ideële gedachte die erachter zit. Ja, het, die maar het was ook moet... niet het uitgangspunt van mijn uh, afstudeertraject. Uh, het was meer dat het dat concept van die dubbele zwaartekracht... Uh, daar, daar ging toen een beetje mee aan de slag. En daar past het heel goed bij als, als twee figuurtjes hun, uh, eigenlijk hun energie aan elkaar door zouden kunnen geven. Dus als je valt, dat je dan je energie... vervolgens aan de speler aan de andere kant van die lijn kan doorgeven. En ja, toen dat zich ontwikkelde... leek het mij gewoon veel beter te passen als je, als je zou moeten samenwerken. Als je samen zou moeten ontdekken hoe die, hoe die wereld eigenlijk... hoe die werkt en hoe je daardoor heen beweegt... Ja, dus en, er zijn ook geen spelregels die je van tevoren geeft. Want ik heb het net nee. gespeeld. Ja. Uh, ik ben geen ervaringsdeskundige, heb jij al vrij snel in de gaten gekregen. Maar nou, uh, het, het ging, hè? Ik bedoel, op ging. een gegeven moment... Ja, het <laughs> ging zeker. Uh, uh, zonder dat jij zei, je moet dit of dat. Ja, ik, ik vind... een van de dingen die heel leuk kan zijn aan, aan spellen... is dat je zelf ontdekt hoe het in elkaar zit. En dat is, dat is de laatste tijd... Uh, vaak juist heel erg plat uh, gegooid door uh, zodra een spel begint... gelijk al allemaal uitleg te krijgen van... Oh, voordat je begint, je moet dit doen en je moet daar naartoe... en dan pak je die rode sleutel en dan kan je weer terug. En de speler mag bijna zelf niet meer nadenken. Mm -hmm. En omdat dit concept vrij helder is of vrij simpel is... kan je mensen gewoon gaan laten spelen. En het, ik heb het nog nooit fout zien gaan. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je... Ja, dat je een keer tegen vijand aanloopt, dan probeer je het nog een keer. Ja, want ik dacht, oh, nou ben ik dood, maar niks aan de hand. Mijn poppetje nee, dook gelijk weer op. Ja, je probeert het nog een keer. Ja, ja. En dan is het natuurlijk wel iets aan de hand, want het kost me punten. Maar dat nee. zie je ook niet in een scorebord links of rechts. Nee. Pas op het einde van je level zie je hoeveel punten je hebt gaan. Welke gedachte zit daarachter? Waarom mag ik tussendoor niet zien hoeveel punten ik haal? Om, omdat het in eerste instantie... Het uh, in eerste instantie gaat het daar niet om. Dus in eerste instantie gaat het erom dat je die wereld leert ontdekken... en dat je uh, eigenlijk heel simpel je, je einddoel bereikt. En dat, dat ligt ergens rechts. Dus het is een klassieke platformspelverhaal. Je begint links en je moet naar rechts. Dat is een genre, een platformspel. Ja, ja. Het is heel banaal bijna, maar de, dat werkt heel goed. Uh, dus dat is al zo uh, voor zoveel mensen een gegeven dat ze automatisch naar rechts beginnen te lopen. Um, en dat, ik wil ook dat ook spelers... in de Arabische wereld trouwens. Dat weet ik niet. Dat zou ik maar eens gaan uitzoeken nou ja, als het spel daar gelast Ze kunnen ook een stukje naar links lopen en dan ontdekken ja, ja. ze dat ze niet veel verder kunnen. En, okay. Dus maar dat, dat, dat, is, dat is ook niet zo erg. Dan nou, het kost je een halve minuut. Hmm. Um, maar dat, die, die punten die zijn er meer voor mensen die het vaker hebben gespeeld en die. Eigenlijk een extra uitdaging willen om nog beter samen te werken. Uh, want als je beter samenwerkt, als je alles beter timed en goed op elkaar ingespeeld bent, dan haal je een hogere score. Uh, maar dat is niet het eerste belang. Of het e nee. eerste doel is uh, ja, samen maar eens uitzoeken hoe je er überhaupt doorheen beweegt. Ja, het is dus echt een totaal andere gedachte van een spel eigenlijk. Nou, ja, uh... niet. of niet of maak ik het nu te mooi? Uh, nee, nee dus, de, laten we zo zeggen: uh, er zijn heel veel spellen die, die bepaalde dingen uh, doen omdat spelletjes het altijd zo doen. En dat probeer ik wel heel bewust niet te doen. Ja, precies. Maar er, er zijn een hoop andere spellen die. Die ook dat ook zo... doen, oké. Okay. Uh, zoals gezegd, van begin tot het einde heb je het spel ontwikkeld. Er is ook muziek bij. Zullen we een stukje luisteren? Wil je daar van tevoren nog iets over zeggen? Wie, wat, ik, uh, ja, dat is misschien wel uh, goed om te zeggen, want ik ontwikkel het niet in mijn eentje. Het begon wel als mijn afstudeerproject, maar uh -huh. ondertussen werken we er met meer uh, mensen aan. En een van die mensen is uh, Reimer IJsing, beter bekend als Kettle, een Nederlandse elektronica-muzikant. Uh, die voor mij persoonlijk al lang een favoriet was voordat ik überhaupt met dit project begon. En, uh, en ik was uh, heel erg blij toen hij uh, geïnteresseerd bleek te zijn om de muziek ervoor te doen. Dus, ja, laten we iets luisteren. Oké, okay, Kettle... Dit is ook echt wel. Heel, de sfeer is heel goed getroffen, Richard Booser, gameontwerper. Uh, de muziek van Kettle. Want dit, dit is echt, het is heel vreedzaam daar. Hoewel, hoewel je poppetje ook wel kapot gaat, maar het is het dan gewoon ook weer. Ja, nou is, zeker in het begin van het spel, begint het allemaal uh, een behoorlijk onschuldig, uh, een vrolijk avontuur. Ja, ik ben nog niet bij level 5. Je, je, bent, uh, je, bent, je hebt alleen nog het begin gezien, inderdaad. En uh, gedurende het spel slaat dat, slaat dat wel om naar een wat spannendere setting. En, uh, en ook in de muziek. En dan verandert de muziek ook? Ja. Dit is ja. de muziek bij level 1 2. Um, Maakt niet uit precies, is, uh, maar het begin ja, dus Het Dit is echt het begin inderdaad, ja. ja. ja. Um, we spraken een aantal mensen. Want uh, zoals gezegd, je begon uh, met je spel... Uh, op de Technische Universiteit. En vervolgens ging je met je spel, want die kende die game-industrie nauwelijks. Uh, ben je met je spel de boer opgegaan... en dan kom je al snel terecht in de wereld van de indie-games. Uh, leg jij eerst even uit wat dat voor wereld is? Want niet iedereen hm. weet dat. Uh, nee, indie staat voor independent. En um, indie-games of indie-developers of indies tegenwoordig... Uh, dat kan je zien als een, als een groep ontwikkelaars die, ja, die, die games maken... omdat ze daar een passie voor hebben. Mm -hmm. En die zich niet in eerste instantie laten leiden door, uh, door, het grote door de commercie. Geld. Ja, door het geld. Ik wil trouwens wel even... Heb je nou ontzettend veel geld gekregen van Sony? Nee, we hebben, hebben geen geld van Sony gekregen. Wij hebben het uh, uiteindelijk niet uh, laten financieren door Sony. Uh, maar we brengen het wel uit op PlayStation. Maar dus wacht even, van wie heb je dan geld gekregen? Van verschillende partijen. Van het Gamefonds, dat is een subsidie uh, voor games met artistieke meerwaarde. Uh, van het Rotterdam Mediafonds, dat is een lening voor uh, ja, uh, digitale media. Uh, en een investeerder heeft een gedeelte betaald. Dit klinkt nou niet alsof je al uh, ontzettend veel euro's uh, op zak hebt. Nee, ik heb zelf geen euro's op zak. Nee, dit, dit is ook puur het budget om het spel te ontwikkelen. En, uh, en wat er dan straks gebeurt als het af is, dan, gaan we, dan verkoop je het. Dus per, per stuk of ja, per spel dat je verkoopt ja. krijg je royalties. Ja, ja zoals dus. in de wereld van de boeken en ja. de muziek. Ja, ja nou dus, in de wereld van de muziek gaat het eigenlijk al nauwelijks meer op, maar in de wereld ja. van de boeken dan nog wel. Nou, en, en, en hoeveel uh, euro krijg je dan per verkocht spel? Um, als het spel verkocht wordt voor 10 euro, ja. daar, daar gaan we nu van uit. Ja dan moet ik even denken, hoor. Ik denk dat wij er zelf dan ongeveer vier aan overhouden. Hm. Ja. En dan wordt het dus wereldwijd uitgegeven? Ja. ja dan, Spannende uh... tijden gaan aanbreken. Ja, dat wordt heel spannend. Maar je hebt dan ook vijf jaar lang op een houtje gebeten, begrijp ik. Nou, het valt wel mee. Ik, de laatste tijd bijt ik wat harder op een houtje. Maar um, nee, <laughs> het ik Het gaat ik heb, goed, komen. Ik heb na mijn studie ook eerst nog een hoop ander freelance werk gedaan. Dus uh, de echte ontwikkeling, of de echte start van de productie is nu... Iets meer dan anderhalf jaar geleden. En dat is vanaf dat moment ben ik er dus ook niet meer in eentje aan bezig geweest. Maar uh, werken er meerdere mensen Het aan. Andere. Goed, nou wij spraken iemand van uh, die wereld van de indie games. Een uh, collega game ontwerper, Rami Ismael. En uh, we vroegen hem naar hoe hij jou en dit spel dan ziet. En hij zegt, um, uh, je hebt wel dat je online samen kan spelen. Maar nooit dat een game... Je ertoe dwingt om samen op de bank te overleggen. Dat is uniek. Nou, dat bespraken we net. Dat dus is echt uniek dat je samen uh, moet bespreken hoe gaan we dit aanpakken. Uh, want bijvoorbeeld bij wie uh, is het natuurlijk ook zo dat je uiteindelijk toch nog in je eentje speelt. Uh, ook nou al ja. lijkt het alsof je samen speelt, dan ben je toch nog ja. in je eentje aan het bolen. Of ja. Uh, ja, er is geen overleg bij de wie. Uh, misschien zijn er, er zijn op de wie denk ik ook spellen waar dat, dat ook wel is. Maar ik denk dat. Wat wel belangrijk is bij dit spel, uh, is het gewoon altijd het uitgangspunt geweest. Elke, uh, ook elke spelregel zeg maar, die ik heb toegevoegd, die, die staat in dienst van dat samenwerken. Ja. Dus die heeft iets te maken met die twee spelers. Hoe oud moet je eigenlijk zijn voor het spel? Uh, dat, uh, dat weet ik nog niet. Wij gaan, uh, over een paar maanden moeten we alle leeftijdsratings krijgen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat we iets anders krijgen dan 3 plus of uh, all. <laughs> Maar, nou ja. Dat gaan we nog zien. Hey, ik denk dat 3 plus het er heel veel beter van afbrengt dan uh, 40 plus. Wat denk jij? Nou, dat ligt er heel erg aan hoe vaak je, hoe vaak spel... je spellen hebt ja, gespeeld. Ja. Ja. Nou goed, en, en dan Rami Ismaël geeft ook nog aan... Nou, je komt uit een heel andere hoek, de designhoek. Ja. Dit spel had niemand anders kunnen verzinnen. Je zou hem als een meubelmaker kunnen zien tussen de schilders. Oh. <laughs> Is dat ook hoe je het voelt? Um, soms wel. Maar. Uh, ja, soms wel. Ik, mer ik merk wel dat ik een andere achtergrond heb. Um, en dat is extra interessant nu, want. Uh, nu nu komt de eerste, of ja, komen de eerste lichtingen van. Uh, van de game uh, design opleidingen af. Mm -hmm. um, dus die hebben een bepaalde achtergrond. En die, nou, die is duidelijk anders dan die van mij. Uh, maar wat je verder heel veel hebt in de industrie. zijn mensen die daar die daarin zitten omdat ze games zo fantastisch vinden. En die komen uit allerlei hoeken. Die hebben niet een specifieke opleiding gehad. En ik denk dat het mij wel heel veel heeft geholpen... dat ik um, ja, product ontwerpen of eigenlijk nadenken over ontwerpprocessen... en over ja, hoe je op een abstracte manier naar ontwerpproblemen kijkt. Mm -hmm. Dat heeft mij heel veel geholpen. En op wat voor manier dan? Um, Want heb je daar een sprekend voorbeeld van? Want uh, nou, bijvoorbeeld, we spraken ook de uh, professor bij wie je uh, nou. uh, afstudeerde, jouw begeleider. En um, hij heeft het over de betekenisvolle ervaring voor de toekomst, waar jullie veel over gesproken hebben. Nee. Le leg dat eens uit. Hoe, hoe ligt zo'n bete betekenisvolle ervaring ten grondslag aan dit spel? Ja. Um, nou, dat, dat past heel goed bij, uh, dat is Matthijs die dat gezegd heeft, mm -hmm. denk ik. Uh, Matthijs gaf een keuzevak op, uh, uh, op industrieel ontwerpen. Matthijs van Dijk. Matthijs van Dijk. He? En het gaat over visie in uh, productontwerpen. Hij niet alleen, maar hij was daar mede uh, bedenker van. Ja. En dat gaat heel erg over dat je, uh, je begint niet met de vraag van uh, of met, met het idee, we gaan een uh, stofzuiger maken. En nu ga ik het heel plat verwoorden, sorry ja, Matthijs. Um, maar je, begint, je, je gaat eerst dieper graven van, ja, maar wat wil je eigenlijk uh, voor interactie teweeg brengen? Dus wat, wat wil je mensen bieden? En dat, dan ga je eerst kijken van... Ja, mensen hebben dus blijkbaar een probleem met stof. Of je gaat eerst kijken... Mensen willen dus uh, uh, ja, een, een, het gevoel hebben van een schoon huis misschien wel. Mm -hmm. En dan ga je kijken, maar hoe willen ze dat nou het liefst bereiken? En dan kan bijvoorbeeld één uitgangspunt zijn... Nou, je wil dat ze er zo min mogelijk tijd aan besteden. Of dat ze er eigenlijk gewoon... Dat ze niet eens doorhebben dat het gebeurt. En als je eerst zo abstract daarna gaat kijken... dan ja. ontwerp je misschien niet een stofzuiger... maar dan ontwerp je iets anders. En dat zou ook een service kunnen zijn... of een abonnement bij wijze van spreken. Of een uh, stofzuiger-robot die dat uh, veel beter kan doen. En bij games kan je, als ik dan heel snel die brug maak... Ja. Uh, kan je dat toch zien als minder in genres denken. Dus heel, ik heb heel veel mensen ontmoet... die als zij hun spel omschrijven, toch echt beginnen met... Nou, het, het is een uh, first-person shooter dit en het lijkt heel erg op dat spel, maar dan met dit en dit mm -hmm. erbij. En uh, ja, ja, omdat die mensen zo in die gamewereld zitten ja, en in de ontwerpen van. Terwijl en je... als je ze de vraag stelt van ja, maar waarom waarom is dat race spel leuk? En dus probeer te gaan. Maar waarom vind je het überhaupt leuk om te racen? dan kom je erachter dat het misschien gaat over het gevoel van uh, controle hebben... of het gevoel van bijna de controle verliezen, wat interessant is. Ja, ja en de daar... psychologie achter ja, en het dat, spel. Dat is heel erg interessant. En ik moet zelf zeggen, uh, ik zie dat als een hele belangrijke basis... voor mijn ontwikkeling. Alleen of je dat in Ip en Op al helemaal ziet, dat, daar is dit misschien... Uh, Zeggen, dit maar is mijn maar eerste wat zit er project. dan in Ip en Op waar dit verhaal aan gerelateerd is? Wat, wat... Um, Nou, dat, is, dat heeft heel erg uh, te maken met die, uh, met die samenwerking. En alles uh, van het ontwerp echt heel bewust erop richten... Uh, op die samenwerking richten. En als we het nou over een persoonlijke betekenisvolle ervaring hebben... Bedoel, waarom ben je zo ge, uh, gefixeerd op het samenwerken? Op, op samen iets doen? Nou... Dat, dat is bij dit vrij snel gekomen uh, toen ik de eerste mensen dat liet spelen. Dus uh, dat is echt niet mijn enige interesse. Of dat, ik ga ook niet bijvoorbeeld nu alleen maar spellen maken die gaan over samenwerking. Maar um, je voelt dat dat een hele boeiende, maar positieve emotie teweeg kan brengen. En nou, ik heb jou net zien spelen met je, met je dochter. Ja. Uh, daar gebeuren dingen die, die niet die zo veel fijn veel... zijn... Richard. Nou ja, voor de een wel, voor de ander wat minder. Maar er gebeuren dingen die wel interessant zijn. Ja. En het, het doet wel iets met je. En, uh, en dat bereik je eerder als je, dus, als je mensen met elkaar laat spelen... en als je, die, als je ze een situatie geeft om samen zoiets te ontdekken... Uh, maar goed, ik kreeg een enorme op het donder. Let nou op, kijk ja. uit, je moet dit ja. of je moet dat. Ja. Het, het klinkt allemaal wel heel prachtig, vreemdzaam en uh, idyllisch, nee, die samenwerking. Maar mensen kunnen ook heel boos op elkaar worden. Ja. Van, Jij kan het helemaal niet. Maar dat, doet doet niet zo, dat vind ik ook niet erg. Oh, dat, ja. dat vind ik wel uh, dat is interessant. We moeten dan moet toch ze... samen verder. En dan wordt nou, ja. het toch nog. Nou, misschien kan het ze zelfs helpen. <laughs> ik weet. Nee, maar die boosheid die, of die afhankelijkheid. Dat jij een, een enorme momenten. bijdrage hebt geleverd aan de moeder dochterrelatie ja. moeten we over een Zo. jaar nog, uh, nog een keer over hebben, of later. Maar dat is wel het idee. Ja, nou, hij, die, ik probeer die, die interactie die je ziet ontstaan uh -huh. tussen die twee mensen. En dat kunnen hele interessante combinatie zijn. Het kan moeder dochter zijn, maar uh, het kunnen ook twee complete vreemden zijn... die voor het eerst moeten samenwerken en die eigenlijk elkaar nog nooit hebben gesproken. Uh, het is heel en elkaar staal niet spreken? Nee, dat, zou dat zou ook, ook kunnen? kunnen, ja. En ja, sommige mensen hebben ook bijna geen woorden nodig uh, om er doorheen te gaan. Maar dat zijn dan vaak juist broertjes of zusjes... die mm -hmm. zo op elkaar ingespeeld zijn dat ze dit ook gelijk oppikken. Uh, maar wat daar ontstaat, dat is boeiend. En wat je dus kan doen, is je ontwerp ook daar steeds beter op afstellen. Dus je, je laat mensen spelen en je, je kijkt kijk niet zozeer of ze, of ze alle levels kunnen halen. Dat, dat is ook belangrijk... Maar het is vooral interessant om te zien van wat gebeurt er op bepaalde momenten tussen die twee. Mm -hmm. En op sommige momenten in het spel ben je bijvoorbeeld opeens meer afhankelijk van die ander. Of moet je misschien wel geduld hebben, omdat die ander vrij lang iets moet doen. En jij kan er eigenlijk alleen maar staan toekijken. En dat zijn momenten, ja, daar kan je mee sleutelen. Van hoe lang blijft dat leuk? En en hoe ver wil ik daarin gaan. Uh, dus ik denk dat, dat waar Matthijs op uh, op duidt, dat het daar vooral in zit. Ja. En hoe, hoe liep dat verhaal met die stofzuiger eigenlijk af? Want ik, oh, ik luister daar nu naar. Ja, want het is natuurlijk ook uh, een totaal andere manier van denken. Hè? Voorheen was de industriële vormgeving. Er is stof. Ja. Men ontwerpt een stofzuiger. En dat kan dan nog uh, iets andere vormen aannemen. Stofzuiger zonder stofzuigerzak. Ik ja. noem maar wat. Maar inderdaad, je kan ook op totaal andere manieren gaan denken. Dat er een dienst is die je één keer in de week langskomt. Uh, ja, ja uiteind uiteindelijk is het boeiend om op een abstracte niveau naar te kijken. Industriële ontwerp moet ik trouwens zeggen. Geen vormgeven. Ja, ja. Nou. Maar dat vind ik niet zo. Voor alle duidelijkheid. Ja. Um, maar goed, ik onderbrak jou. Wat zei je? Nou, dat, dat, dat niveau dieper gaan kijken... en dat kan gaan over productontwerpen... maar dat, dat, wat mij betreft gaat het over heel veel vormen van ontwerpen. Um, dat kan echt leiden, of dat leidt tot echte innovaties. Want je kan, die, die, bij wijze van spreken, die bestaande stofzuiger wel elke keer een beetje gaan aanpassen... tot hij nog stiller zuigt en nog beter zuigt. Maar ja, dan ga je nooit meer echt kijken naar het basisprobleem. En dat is de, dat jij dat het gevoel stof. hebt dat je huis vies is. Misschien. Ja, misschien heb ik alleen maar het gevoel. Ja, dat zou heel goed kunnen. En dan wil je eigenlijk daar iets aan doen. En dat is, denk ik, veel interessanter... Uh, dan maar elke keer een nieuwe, nieuwe stofzuiger maken. Hoe kan het nu zijn dat je in die wereld van die games verzeild bent geraakt? Het begon allemaal zo... Ja. Zo goed, zou ik bijna Gewoon zeggen. Zo goed. <laughs> ja, op de technische universiteit. En dan ja. mooie stofzuigers ontwerpen. Nou, dat, dat, dat is tweeledig. Het is uh, aan de ene kant een beetje teleurstelling... voor wat ik uh, in productontwerpen mis, of zag, niet zag gebeuren. eigenlijk. Namelijk? Um, ja, een soort passie voor, voor echt goede dingen willen neerzetten. Mm -hmm. In plaats van ja, de volgende zoveelste filicheef... Sorry. Um, uh, wat wij kregen in het eerste jaar van, uh, van die studie... is uh, uh, de geschiedenis van industrieel ontwerpen. En dan ga je door verhalen heen over Bauhaus, over allerlei stromingen waarbij je echt merkt... dat die ontwerpers echt maatschappelijk betrokken waren... Uh, ze met hun producten echt de wereld wilden verbeteren. Nou, dat geeft een enorme kick. En ik had allemaal mensen om me heen die, die heel actief bezig waren... met nadenken over uh, hoe je je als ontwerper dan in die wereld moet opstellen... En vervolgens ga je door een studie heen... Die, wat op zich een hele goede studie was... maar waar ik dat aspect nou net niet in terugvond. Mm -hmm. en, uh, en tegelijkertijd... Dus toch de wereld verbeteren? Ja, toch de wereld verbeteren. En tegelijkertijd zag ik dus dat in die game-industrie... Uh, dat het daar juist weer begon. Eigenlijk Dat mensen weer die innovatie gingen oppakken... en juist weer uh, boeiende dingen willen maken... En het is een hele andere tak van sport, vind ik zelf. De ene gaat echt over praktische problemen oplossen. Uh, en de andere gaat over entertainment. Of soms richting kunst. Um, dus het is een hele andere tak van sport. Maar ik merkte toen dat ik daar gewoon ja, veel meer interesse voor voelde. Veel meer passie voor voelde. Terwijl het toch de wereld van de entertainment is. Ja, ja maar entertainment... Kijk, dat merk ik vaak als ik aan mensen vertel, ik maak uh, games. Mm -hmm. Dan zie ik soms een wat bezorgde blik. Want ook, ook <laughs> mensen die, mij dan, of die weten dat ik dan uh, uh, productontwerpen heb gestudeerd. En die kijken dan een beetje bezorgd. En, en, en dan beginnen ze vaak met, vragen, uh, toch niet van die schietspellen. Hè? En dan merk ik, van, uh, die, die wereld van de games is zo onbekend voor veel mensen. Want er gebeuren, er gebeuren echt waanzinnig leuke dingen. En, het is nu, en dat is heel erg aan het groeien. Dat is allemaal nog redelijk kleine schaal. Maar je merkt dat het... Uh, langzamerhand wat meer ge geaccepteerd wordt door uh, nou, ook andere culturele instellingen. En ik denk uh, alleen al het idee dat ik op de illustratiebiennale mag staan... dat zij dus ja, zo breed hebben gekeken dat games daar nu ook onder vallen... Uh, dat is al een verandering ten opzichte van, uh, van vijf jaar geleden. Ja. En... Um, ja voor, ja, voor mij is dat iets wat nu veel beter bij mij past. En, uh, want tegenwoordig, ik, je spreekt ontzettend veel jongeren... die als je vraagt wat wil je gaan doen... heel veel mensen zeggen dan... ik wil graag games zijn ont gaan ontwikkelen en ontwerpen. Ja. Is dat ook niet weer heel zorgwekkend? Want ik bedoel... Um, het klinkt ontzettend nou, spannend en leuk, maar... Kijk, uiteindelijk zal er niet... Uh, hoeveel gameontwerpers zijn er nodig? Nee, het, ja, het is een industrie die groeit... En, uh, of dat in ieder geval steeds heeft gedaan. En dat zal ook nog even doorgaan. Uh, dus er, er lijkt dan heel veel plek te zijn. Um, en er is ook er is veel, veel ruimte. Maar niet, ja, niet iedereen maakt leuke games uiteindelijk. Mm. En, en als je daar uiteindelijk achter komt na een tijdje. Dat je, dat je misschien niet mee kan draaien in die industrie. Um, ja, dan, dan is het gewoon een hele harde commerciële wereld. Want ja. je hebt ook geld nodig. Ja. Wat wordt je volgende game na ip en op? Ik heb, uh, ik heb een paar andere prototypes liggen. Uh, Eén van de heet Platformerman, daar wil ik graag mee verder. Uh, een andere is een, uh, is een wat kleiner puzzelspel, Colami. Daar heb ik nog niks uh, over naar buiten gebracht. Uh, Waarom niet? Nou, dat concept is, is echt heel simpel. Het is een hele simpele twist die het hele spel bepaalt. En het is heel simpel om te maken. En ik heb er zelf nu niet de tijd voor. En ja, ik, ik ben normaal heel erg open over mijn werk... en over mijn ideeën die er liggen. Ik ben niet bang... Maar nou, de copycats luisteren mee. Nou, in dat bij dat concept specifiek ben ik er wel bang voor. Want het is te simpel en ik wil het ook graag heel simpel ja. houden. En als iemand anders nu denkt van nou... Ik, het is ook een spel wat je vrij snel in elkaar kan zetten. En bij Duet, een ander, andere indie game... Ja. Waren opeens twee poppetjes die wel heel veel op ja. jouw poppetjes ip en op leken? Hè? Ja, dat, dat was wel even zijn. schrikken, ja. ja. Nou, dat, dat, Het gebeurt namelijk heel veel. Dat in die ontwikkeling komen mensen naar je toe en die, die zien je spel. En die zeggen, oh ja, yeah, dit doet me zo denken aan dat en dat. En nou, dan schrik je natuurlijk, want je wil origineel zijn. Dat, of ik, ik heb wel die, die drang. Uh, en dan ga je kijken en dan zie je uiteindelijk iets totaal anders. En dan denk je, oh gelukkig, het valt allemaal mee. En in het geval van de duet uh, kreeg ik een... Uh, een bericht van de, van de ontwikkelaar van dat spel. Ja. Op dezelfde manier van... ja, dit lijkt wel heel erg op wat ik aan het ontwikkelen ben. En nou ja, ik dacht, het is weer zo'n verhaal. En ik ging kijken en het, het was... het leek er inderdaad wel heel erg op. En toen ben ik met die jongen... nou, hij kwam dus zelf naar me toe... en ik ben toen ook met hem gaan praten. En, uh, hij was net zo geschrokken als jij, waarschijnlijk? Ja, hij was nog meer geschrokken, want oh. ik ben al veel verder in de ontwikkeling. Dus hij, uh, ja, zijn kindje... Um, je staat nog in de kinderschoenen en hij ziet opeens een spel, wat, wat eigenlijk hetzelfde doet, maar al verder is. Ik ben ophingen in de lucht. Ja, misschien wel. Ja, hangen, in hangen in de lucht. Nou, ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, Richard Boeser. Uh, 2 juni zien we jou in Haarlem op de Illustratie Biennale. En uh, je mag nu zeggen wat er op die tegel komt te staan. Dan meld ik ondertussen even dat zo dadelijk op deze zender. Twee dingen te horen is Margreet Rijntjes presenteert... en spreekt met Peter Kastelein, vicevoorzitter van de vliegclub Rotterdam... en met Carrie Knoops over de zeilwedstrijd... die zij samen met haar man Geert-Jan Knoops organiseert... voor militairen die gewond raakten... tijdens een vredesmissie. En dan beschrijft Richard Boeser, de gameontwerper, de tegel. Dat doet hij natuurlijk ook oh, met waanzinnige mooie letters. Daar zijn we altijd heel blij mee, Richard. Meld mij even wat er staat. Er staat, verleer het spelen niet. Verleer het spelen niet. Al was het alleen maar om jou een beetje te helpen. Zullen we dat niet doen. <lacht> Dankjewel. Um, tot uh, heel gauw, tot morgen. Anyway, I'm not Dank meneer Boezer, dit was aflevering 2480. en 80, 2480. Morgen ontvangen wij Joop van den Ende, culturele entrepreneur par excellence. Tot dan! Radio 1 nee. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. 3, 2, 1, ja hoor, Het goud is voor Nederland. De dag...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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.